Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner, Godfried Boman. Op dit ogenblik gaat hij zijn vierde dag in. Dit is de Bredenburg overigens, waar we niet dat regelmatige contact met hem hebben, zoals u misschien zou denken. Het was de bedoeling dat we hier vandaan enige controle oproepen per dag zouden doen om steeds te weten hoe het met hem gaat. Dat gaat natuurlijk allemaal ten koste van die eenzaamheidsbeleving. En om die reden heeft Godfried Bomans ons gevraagd... hem niet meer dan twee keer per dag op te roepen. We hebben dat gisteravond voor het laatst gedaan, om zes uur. En dan nu gaan we het weer doen. Godfried, er zijn nog mensen die zich afvragen... ...wat of welke nou precies die moeilijkheden zouden zijn... ...waarmee jij te kampen zou hebben... Die vragen concentreren zich op de daaraanwezige ongemakken. Het leren leven met die ongemakken. Het missen van alle comfort waar je thuis gedachteloos over kunt beschikken. Het zijn dus allemaal concrete vragen. Als je dat volgens hun overwint, dan heb je het eigenlijk volbracht. Over dat andere aspect wordt, daar krijg ik hier althans de indruk van, veel minder gedacht. De geestelijke beleving van die eenzaamheid. Een gevangene zijn van de natuur zonder ontsnappingsmogelijkheid. Wat heeft dat na deze drie dagen dus voor invloed op je denken en handelen? Wat voel je over... Um, ja, Ik <lacht> ben net verbaasd dat ik die stem hoor en daarvoor die vrouwenstem stem. Dat is op zich een belevenis dat je na 24 uur stilte, opeens weer wat hoort. Um, dat moet ik even zeggen. En, um, ik kan heel goed tegen de eenzaamheid. Het is indrukwekkend. Um, en ik zoek echt naar woorden om het. Uh, ik heb geen woorden. Omdat die belevenis is zo uniek. Niets te zien als lucht en water, en je een stipje in de ruimte te voelen. Ook het enige wezen wat een beetje denkt, dat de rest denkt niet, die meeuwen. Jij, jij denkt. Uh, dat uh, geeft geen gevoel van verlatenheid. Dat niet, maar een. Uh, ik weet niet hoe, het, hoe, je het, hoe je het noemen moet, omdat er geen vergelijking is met, met... Daar zijn er ook geen woorden voor in de Nederlandse taal, maar ik geloof dat ik het het beste kan zeggen door mee te delen dat ik geen woorden voor heb, over. Die ongemakken waar men over praat, zijn die primair of secundair, over? Oh, die ongemakken zijn niet erg, een beetje wassen... Ja, ach, ja, ik heb uh, er veel moeite om um, orde in de tent te houden, dat wel. En, en uh, niets te marsen, dat gebeurt nogal. Nee, dat valt wel mee. Over. Hoe is het zelf met je? Je hebt uh, gisteren gezegd dat je een griepje had. Hoe voel je je? Over. Ja, dat is niet zo best. Uh, je begint er nu zelf over. Ik had het eigenlijk niet willen doen. Ik schijn op de boot kou gevat te hebben... En uh, dat openbaarde zich uh, eigenlijk al zaterdagavond. Ik heb een droge keel, ik voel me warm uh, en ik heb totaal geen eetlust. Ik heb al die tijd eigenlijk één blikje echtjes gegeten en, uh, en een blikje perziken, maar daarentegen onnoemelijk veel gedronken. En ik hoop echt dat dat overgaat, want het is vervelend. Het is daarom vervelend omdat. Als, als ik nou niet tegen de eenzaamheid kom, nou goed, dat, dat, dat is een reden. Maar dit is zo'n flauwe reden. Ik zou er nog eens uh, niet over gerept hebben als je het niet vroeg En dan kan ik het niet omzeilen, dat is onzin. Dat geeft ook aan de uitzending iets uh, onwaarachtigs. Dus ik voel me uh, niet goed, nee. Over. Er is nu niemand waar je tegen kunt zeggen dat je je niet goed voelt, behoudens mij dan. Maar niet op het moment dat je het voelt. Hoe komt dat over? Over. Ja, dat is een gek idee. Je zit in je tent en je denkt, wat gebeurt er nou toch met me, zal ik nou naar bed gaan. Ik ga ook wel eens een uurtje slapen hoor. En, uh, nou, dan drink ik maar mijn flesjes leeg. Uh, dat er niemand is die, die, die het kan zeggen. Uh, ja, dat is inderdaad rijk. Um, ja, dat is, dat is gek. Over. Geeft je dat niet een sterker gevoel van eenzaamheid? Over. Dat is inderdaad waar. Als ik helemaal gezond was dan zou het makkelijker zijn, maar doordat je niet goed bent, en zo heet, eh, wordt dat gevoel van verlatenheid wel sterker, ja. Ik ga overigens dadelijk een, een koorts opnemen, heb ik vergeten, en dan zal ik je zeggen, of, of een koorts heb, ik denk van wel. Eh, en dan zal ik een aspirintje nemen, en dan maar het beste van het hopen, maar eh, ik zie het helemaal niet tragisch hoor, ik houd het wel uit. Maar het, is, het is jammer, want ik zou het anders nog veel vreugdevoller beleven. En, en nou heb ik behalve de moeilijkheden die er voor iedereen zijn hier, heb ik ook nog te kampen met een echte inzinking die lichamelijk is. En dat had ik helemaal niet op gerekend. Over. Wat voor indruk maakt die zee met de, met de getijen en die eindeloze strandgezichten die je krijgt? Maakt dat je klein? Over. Oh, het, het is... Zo prachtig, dat kun je je helemaal niet voorstellen. Het, het, eh, als het app is, dan tot een verbazing, euh, euh, trekt het water naar weg en zie je allemaal groen. Ik dacht dat dat niet zo was, dat het dan grijs was. Maar nee, een heel wazig groen euh, euh, wiemelt er dan naar boven. En tot de horizon is dan alles zo bestoven met een lichtgroene dergen al die meeuwen op zeg maar krabbetjes en wormpjes die erachter blijven en dan krijg je de vloed dat gebeurt vrij gauw en dan is alles weer water en dat is bijna nog mooier lucht en water dat is ook zo uh, zo helder en zo rein is alles dat, uh, het is prachtig en, en je zit er maar naar te kijken vooral s'avonds is het mooi dan zit ik op een stoeltje warm ingepakt te kijken en dan uh, gaat de zon onder rechts van mijn tent en uh, dat is ongelooflijk mooi. Ja, meer, meer weet ik er niet van te zeggen. Over. Verlang je op dit ogenblik naar dit gesprek hier om uh, 12 uur iedere dag of zie je het als een corvée? Over. Uh, nee, ik uh, was vanochtend niet goed en, en ik denk, god, ik, ik wou dat ik, uh, dat ik even stem hoorde. Toen ben ik om 9 uur naar, de, naar het paaltje gegaan. Ik dacht dat je op zou roepen, maar heb ik heb me vergist. En toen merkte ik dat het een enorme teleurstelling was. Ik dacht dat ik kabel gebroken was of zoiets. Mij uh, blijkt dat ik me vergist heb. Ik heb de lakei gehaald. De, de, de, de, de, de, de, de oproep van vanochtend negen uur is vervallen. En uh, dit is dus twaalf uur. Ik vind het wel leuk te praten. Ja, het doet me wel goed. Over? Hoe lang uh, heb je het idee voor jezelf dat je nu gepraat hebt over? Vier minuten, dacht ik, over. Um, je hebt vier minuten gezegd, maar het kwam niet helemaal over, uh, Godfried, omdat je waarschijnlijk de knop niet diep genoeg ingedrukt had. Kun je dat nog herhalen, over? Nou, ik, ik, ik, vier minuten zeker, maar. het zal nu al vier en een half zijn, over. Verder ben je dus weinig veranderd na die drie dagen. Goed. Uh, het eten. We wilden je dus wel vertellen dat je behoorlijk moet eten hè, ten alle, in alle omstandigheden. Um, er zijn mensen die in Nederland uh, aan je denken door middel van telefoontjes die we hier krijgen en die ook allerlei sterkte toewensen en dat doen wij ook. Um, wat ga je vanmiddag doen? Over? Vanmiddag ga ik een aspirine nemen. Dan proberen of er in die, uh, dat pakketje van het rode kruis een thermometer zit. Dan ga ik koorts opnemen en dan ga ik een uurtje slapen. En dan ga ik op een stoeltje zitten, voor mijn tent, naar de, weer naar, de, naar de, het, het vallen van de avond kijken. Lopen doe ik helemaal niet de laatste twee dagen. Over. Ben je, ben je, heb je een idee dat je uh, tot rust bent gekomen geestelijk, omdat je niet zegt dat je leest, je doet verder helemaal niets. Over. Nee, ik heb nog geen woord gelezen en ik heb ook één gamofoonplaatje, dat van Bach, dat heb ik ook niet afgedraaid. Uh, nee, dat schijn ik niet nodig te hebben. Wel heb ik erg veel moeite om in deze toestand iets te ondernemen. Zelfs tent schoonmaken is me al te veel. En dan word ik ook de hele tijd warm. Dat is uh, vervelend. Dus ik ga van, van, van, vanmiddag het heel rustig doen. Over. Goed, we wensen je hier vandaan erg veel sterkte. We horen je morgen om 12 uur weer, de luisteraars althans. En wij gaan nu nog, wij gaan dus nu sluiten. We gaan... Uh, Terug naar Hilversum met alleen nog de mededeling dat we morgen van 12 tot 10 over 12 weer aanwezig zijn. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Gottfried Beaumans. Contact vaste wal, Willem Ruijs. Vara Avroproductie, geen Gauwswaard. Dus, uh, dit is Willem Gottfried hier. Uh, ik, uh, ik vond het zelf een erg fijn gesprek. Ik uh, ben erg blij dat ik zo met je heb kunnen praten over... Ja, het is voor mij een opluchting dat ik het kwijt ben, Willem. En dat we er niet meer om me hoeven heen te draaien. En dat we het zonder dramatisch zijn gewoon gemeld hebben. Dat is, uh, ik ben ontzettend blij om. Over. Ja, ik, ik zelf ook. Het, uh, wat mij betreft, uh, hier op de Bredenburg... ...het, het gekke is dat uh, ik het sterkste voel dat jij alleen bent... ...als, uh, als dit afgelopen is. Hè. Dat vind ik zelf erg naar. Ik zou zelf ook nog wel door willen gaan. Hè. Over. Ja, dat heb ik ook. Nou... Het, ik, ik, ik, dankjewel, zeg. Over. Goed, uh, verder moeten we niet praten, geloof ik, en uh, alleen maar bij onszelf blijven. Um, ik, uh, ik wou vragen of je nog iets wilt zeggen, dan, uh, dan kan dat. En, uh, we hebben in ieder geval afgesproken dat we om um, drie uur, hè, daar zijn geen misverstanden over, drie uur contact zoeken met elkaar. Als je nog iets te zeggen hebt, dan hoor ik het nu graag. Over. Nee, Willem, ik kom om drie uur terug. Over. Dan graag de zender sluiten, Godfried, en over en sluiten.